Uur. Dit is Maud Schreurs met het NW journaal Eendefokkerij vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. En geldt er in een zone van 10 kilometer een vervoersverbod. Vestigingen van het bedrijf in Hierde en Ermelo worden uit voorzorg geruimd. Het gaat in totaal om 190.000 eenden. Sinds een kleine twee weken geldt een ophokplicht. De maatregelen volgen op de vondst van dode, besmette vogels rond het IJsselmeer en in Rotterdam. De Amerikaanse president Obama heeft gereageerd op het overlijden van de Cubaanse oud-leider Fidel Castro. Bij de dood van Fidel Castro reiken wij het Cubaanse volk een hand van vriendschap, zei Obama. Hij zei verder dat de geschiedenis over Castro zal oordelen, maar wij hebben hard gewerkt om het verleden achter ons te laten. Obama heeft de familie van Fidel Castro gecondoleerd. De Zaandamse vlogger Ismaël Ilgoen hoeft voorlopig niet voor de rechter te komen. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen hem geseponeerd. Ilgoen zou het Zaandamse gemeenteraadslid Juliette Rot hebben bedreigd. Maar na onderzoek heeft justitie niets strafbaars kunnen vinden. Wel kan Rot nog beroep aantekenen tegen de beslissing. Het Openbaar Ministerie beoordeelt nog wel andere aangiftes tegen Ilgoen. Zo wordt een video bekeken van de vlogger waarin wordt gedreigd met boksbeugels en stroomstootwapens. En de Formule 1 coureur Max Verstappen heeft in de laatste kwalificatierace van het seizoen niet kunnen stunten. Hij reed op het circuit van Abu Dhabi de zesde tijd. De Brit Lewis Hamilton pakt de pole position. Nico Rosberg start morgen vanaf de tweede plek. De Duitser is leider in het klassement. Hij heeft twaalf punten voorsprong op de huidig wereldkampioen Hamilton.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 I could never really without you Look at me as a soul will never die Thank you, I will be forever by your side Ik allemaal een hele goede middag. Hier is de weer ondergetekende fout bij CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. En dit was natuurlijk UB40 en I Love It When You Smile. En uh, we gaan lekker verder met uh, Blinda Kinair. En. Uh, even kijken, ja, de wind van Verlangen. CFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. Link aan jou.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 En uh, ja, wind van verlangen. CRM Entertainment voor jou op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur op Kabel TV. We gaan verder met uh, Cornel En ja, het is toch nog goed gekomen. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u.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 De zender van Zandvoort en Omstreken. Hij kwam in mijn leven, op een dag in mei. Toen de zon begon te schijnen, was de eenzaamheid voorbij.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 Want ik weet dat zal komen, dat je deur dus staan. Dat we samen zullen dromen, dat je nooit meer weg zult gaan. Dat het leven ons zal geven, Maar het mens.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 Wij we mensen jij en ik, naar we samen zullen leven. Tot de allerlaatste sneeuw. Ga me niet verlaten, laat me niet alleen. Ja, dat was hij dan. Jij en ik, Ramon Beens, En uh, ja, we schakelen even over naar de... ja, onze Willem Bruis. Willem! Dag Fred. Dag, dag Willem. Willem, goedenavond. Dag. Of ja, goedemiddag nog. Is het nog middag? Ja, het is nog middag. Ja, ik, ik, ik ja. moet ook even kijken, want als je naar buiten kijkt is het donker natuurlijk. Dus ja, dat is even wennen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Hey, vertel nou, eens. We zitten op uh, bij Pluspunt. Uh, ja. het, is, uh, het is bekend uh, wie het geworden zijn. Het is, uh, het is ook bekend wie het niet zijn geworden. En, en, en het vertel, vertel. <laughs> <laughs> nou, nou, wij, zaten, wij zaten er niet bij. Maar het is, het is geen schande. Uh, of je nou, nou wint of verlies, maakt niet uit. Je bent genomineerd. Ja, nou dat is uh, al heel wat. Dat uh, vind ik al een hele eer. En ja. dat zijn niet de minste mensen die, daar, die genomineerd zijn. Hè? Want, uh, ik bedoel, de KNRM is ook... Geen organisatie die je zo even over het hoofd ziet. De Winkel van Sinkel is ook uh, iets dat je zegt van een heel bijzonder ja, het is... toneelvereniging. Ja, joh, dit is... Ja, het is allemaal vrijwilligers, natuurlijk. Het is best gedaan. Het was heel moeilijk. Ja, en ja, verdienen het allemaal natuurlijk, in principe. Ja. Ja. Dus uh, daarom zeg ik, uh, ja, als je genomineerd bent, dan is het al eigenlijk. Uh, dan is het al, is al een feestje. Het is al heel wat. Ja. ja. En uh, ja, toen de naam Willem Bruis werd genoemd, liepen de mensen weg. Ik stap het niet helemaal, Fred. Niet? Nee. Ja. <laughs> nou ja, in ieder geval heb je een borden overdiend vandaag, toch? Ik, eh, ik heb hem borden overdiend. En, uh, de enige die, die goed aan het woord geweest is, uh, ja, dat is uh, namens CFM Roy Verburingen. Uh, Onze, dat is een mannetje, mannetje gestaan. en Het is, ja, dit is, uh, het is een soort ratelbandje eigenlijk. Nou, een muurratelbandje. Een mil, die hebben we en... net een kind ervan. <laughs> En nee, andere kleuren nee, aan natuurlijk. Uh, Eentje is uh, tot zover uh, de bevindingen over uh, Pluspunt. Oké. Okay. Hé, hey, Willem, ik zou zeggen. ga naar die andere twee toe. Want die zitten. Ja, die zitten gewoon helemaal hangend aan de bar. helemaal helemaal. Uh, ondersteboven ja. van verdriet en zo. En. Ja, zitten ja, ze eigenlijk uh, wat te ja, nuttigen? Ik, uh, ik, ik weet dat nog niet. Het is, uh, <laughs> ik denk dat ik maar een paar bitterballen. Ga nemen, denk ik. <laughs> zo is okay. het. Gewoon een schaaltje bitterballen erbij. Komt helemaal goed. Dat is dat. Kom goed, man. Hey. Willem, bedankt. Goed zo. Jij bedankt voor de tijd. Ja, graag gedaan. Hoi. Hey, we horen elkaar weer. Zeker. Hoi, hoi. Met mijn leven van jou. Jij had mij in je macht. Ik liet mezelf in de steek. Zo mijn vrienden Opzij En voor dat ik het wist was er. Kettenburg en mij krijg je niet stuk. En ja, daarnet natuurlijk eventjes Willem Bruijs. Uh, ja, we zijn het niet geworden helaas. Maar goed, niet getreurd. We gaan lekker verder met de uh, Creedance the, the, the, the uh, Clear water en Have You Ever Seen The Rain? Nou, ik nog niet. En have you ever seen the rain hier bij CFM Entertainment for you? Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag nog. En ja, zit u te eten. Eet smakelijk. En heeft u al gegeten? Dat het u wel mogen bekomen. We gaan verder met Daisy Talens. En als de liefde over is... En uh, ja, als de liefde over is. Ja, we gaan zo contact opnemen met uh, Frank en Mirella En uh, ja, tot die tijd gaan we verder met Jeffrey Kuipers. En overdonderd... Quando d'alto spazio me ne uscivo un po' Ja, dat was hij dan. Onal van eh, Eros Ramazotti hier bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op eh, de ja, TV-tekst. En ik zou zeggen, een hele goede uh, ja, middag nog, Frank. Ja, goedemiddag, officieel oh, uh, wel, ja. Ja, hè? Het is, wel... het is, het is, het is nog middag. Het is het. <laughs> <laughs> je, zou het niet, je zou het niet zeggen als je naar buiten kijkt, maar... Uh, nee, inderdaad. Het, uh, ja, dat brengt mij ook een beetje uh, eigenlijk van mijn stuk. Uh, als ik zeg, uh, ja. het, het lijkt wel een uur of tien. Ja, precies. Het is echt ook een donkere avond. Ja, inderdaad. Donkere dagen voor kerst zeg je altijd. Ja, precies, ja. Ja, ja. Hey Frank, jij je, je, je, samen met uh, Mirella natuurlijk, uh, ja, hebben een, uh, hebben een single uitgebracht. Uh, uh, die mooie tijd. En ja. die is gebaseerd op de mooie tijd van vroeger? Ja, dat kun je het eigenlijk wel, uh, stellen, ja, dat dat zo is. Ik heb, eh. Uh, de tekst heb ik zelf geschreven. En die is inderdaad met een, het is een ter, soort terugblik op uh, onze beginperiode toen we begonnen. En uh, een beetje geromantiseerd. Hè? Uh, ja. En, uh, ja, ook nog wat nostalgisch. En uh, omdat we dit jaar ons 45 jaar bestaan gevierd hebben. Ja. Dan was dat was natuurlijk een goed moment om, om zo'n tekst een keer te doen. Hè? Met een terugblik als je dan een jubileum viert. Dan is dat altijd wel een moment om terug te kijken. Ja, nou, dat moment is er uit. En zeker uh, ja. Ja, ja, een beetje de... de... De mensen van de middelbare leeftijd natuurlijk. Ja, ja, dat, ja, uiteindelijk, we wel, ja. ja, uiteindelijk zijn we dat ja. ook, hè? Ja. ja. <lacht> Daar komen we ja. niet omheen, hè, Frank. Hé, hey, we, we worden steeds wat ouder, hè? Om maar met een titel van de, van de vorige plaats te spreken. <lacht> ja, nou nee, ja. Kijk, wij, wij praten altijd natuurlijk over de tijd dat er, dat er nog geen douche bestond... en uh, ja, iedereen uh, dezelfde lopen van de buitendeur had... en de melkboer voor de deur... Ja. Hey? Ja, dus toen ja, dat... was geluk nog heel gewoon, hè? Nou, Toen was geluk nog heel gewoon, inderdaad. Maar ja, het, ja. ja, de tijd was ja, ik weet niet of die beter was, maar anders was die wel. Ja, zonder meer. Was anders. Ja. Iets knusser, misschien wel. En, uh, ja. ja, wat meer begrip voor elkaar, hè? Ja, onder andere. Ja. ja. En iets minder techniek, met knopjes en toestanden. Dus Dat vond ik ook wel prettig. Ja. Nou. <laughs> nou ja, de telefoon in ieder geval die bestaan al een post dus. Ja. Maar ik bedoel, ja, die ontwikkeling van die technieken is natuurlijk wel ja. zijn voordelen, maar ja. toch ook wel eens een beetje nadelen hè? Uh, ja, ik zie eigenlijk ook een uh, heleboel nadelen, eigenlijk. Ja, ja, daar ben ik het helemaal met je eens. Ja. Ja. En, uh, en de heet dat uh, de cybercrime, hè, onder andere. Ja, ja, nou ja, sowieso voor de mensen die uh, ja, uh, momenteel thuis zitten natuurlijk, hè? Ja, ja. Daar is het uh, oh, ja. een, een slechte tijd voor. ja. Ja, precies. en ja, nou, vooral zo uh, rond deze tijd. hè waar we dadelijk de naderende feestdagen. Maar ja, misschien dat het muziekje van ons... het singeltje van ons er een beetje kan helpen... om ons er wat op te vrolijken. Dat, uh, dat gaat vast wel lukken, denk ik. Ja. Hé, hey, uh, Frank. Is, uh, zijn er nog uh, uh, ontwikkelingen qua uh, album? Of, uh... Nou, dat gaat nog eventjes duren, denk ik, Fred. Uh, ik hoop in de loop van volgend jaar. Maar exact kan ik het nog niet zeggen. Maar we doen ons best. We moeten... Uh, ...vind ik wel een aantal goede stukken hebben. Kijk, je ik, ik heb, kunt natuurlijk weer wel een Greatest Hits uitbrengen... ...bij wijze van spreken, maar ja... ...daar kun je niet mee aan de gang blijven met de oude titels. Nee. En uh, ik wil, als we nu een album uitbrengen... ...wil ik het wel met uh, voornamelijk nieuw materiaal doen... ...en die in me dag verzameld hebben. Ja, dat is natuurlijk iets... Uh, ...iets meer vergt dat als met een single, hè? Ja, ja inderdaad. Nee, maar ik, ik denk, ja, misschien... Uh, uh, ja, onder het mom van Die Mooie Tijd. Ja, dat is ook eigenlijk een mooie titel voor, uh, voor een album. Ja, inderdaad. Nou ja, de, de, de titel hebben we al vast al voor het album. Ja, <laughs> ja toch? <laughs> ja, ik bedoel, uh, dat, dat is heel snel ja. hoor. <laughs> ja, en, dus, en dan kun je die, misschien inderdaad ook wel wat, uh, dan, uh, een soort concept-cd uh, van maken. Een concept-album met wat liedjes die... Uh, ja, de, uh, uit, die, uh, uit de, uit de verlogen jaren inderdaad. Ja, nou ja, wie weet... Uh, Ga, ga ik wel een beetje verder knutselen met dat idee, je weet maar nooit. Dus, ja. Ja, je, brengt me nog, je brengt me nog op je idee, op. Ja, nou, ja, dat uh, doe ik graag. Ik help graag mee. Uh, ja, precies. Nee, uh, <laughs> zo helpt het weer. Ik kom ja, toch? misschien toch weer op goede spoor straks uh, via jouw suggesties. Ja, je weet maar nooit. <laughs> nee. Hoe is het eigenlijk met uh, Mirella? Nou, goed. Uh, ja. Die zie ik dadelijk weer, want we moeten het land nog in, dadelijk. Ah, oké, okay, dus je hebt dadelijk nog een optreden. Ja, ik helemaal een uh, andere kant van het land als, als waar jij en ik zitten. Uh, ik moet naar Eibergen dadelijk. Eibergen. Dat, je, dat ligt uh, een beetje tussen Groenlo in de Noordoosthoek. Eh, Boven in oh, okay. de Achterhoek van Gelderland. Is dus dat ja. het Gelderland. Ver weg, ja. Bijna overheid, toch? Ja, tegen ja, ja. Haarsbergen. Dus en, als, en dan uh, zitten we op een, pir uh, een piratenfeest. Een Pira oude oh, mega, mega piratenfeest? Tenminste, uh, mega piratenfestijn is dat, hè? Uh, ja, ja, maar dat is het niet. Het is gewoon een knusse piratenavond van de plaatselijke piratenzender daar in Eibergen. Okay. In het oosten van het, land, oosten van het heeft vooral wat piraten. Ja. Uh, en deze, deze luistert naar de mooie naam, de firma Brack Braat. en Braat. Brak Braat. <laughs> Ja, <laughs> en daar zit, uh, daar zit een orkest en uh, als gasten, artiesten Henk Weijgaard en Franke ah, oké. Okay. Dus de, de firma Bak en Braat, Dus dan uh, zijn ja. we vanavond te gast in ah. een café restaurant. En eh, ah. uh, ja, dat wordt, wordt hopelijk een leuk feestje. Ah, oké. Okay. Nou ja, dan uh, houd ik je niet langer op. Want je moet nog eten <laughs> ook. Want dat zou ook wel uh, koud te worden. Nee, het is, het is, het is, mijn vrouw houdt ook warm, dus uh, dat komt wel goed. Oh, uh, dan mag de tron doen hè? Ja, kan, in het geval van nood kunnen we de, de tron ook erin schakelen, <laughs> ja. Maar ik hoef pas om 11 uur op te treden, dus... Uh, oh, ja. dus ja. dat wordt dagwerk. Van 11 uur tot half 12, ja. Ja, nou ja. Uh, ik denk, nou ja. Eer we dan weer weg zijn daar, dan... Uh, ik denk dat het een uurtje of twee is dan, uh, dat we op z'n vroegst thuis zijn, ja. Ah, oké. Okay. Nou dan ja, een beetje uitslaan. Zo is het. Het is weekend. Daarom. He? Hey, uh, Frank, ik zou zeggen... Mirella de Gieltjes. Dat zal ik uh, doen, Fred. Ja, en uh, ja. volgende keer... Uh, in de studio, saampjes. Nou ja, het zou leuk zijn een keer bij jullie. In, uh, en dan misschien in de zomer een keer. Want dan vind ik het ook het voort op zo lekkerst. Ja, en, uh, in, inderdaad. Dan, uh, dan uh, bruist het ja. hier van het leven, inderdaad. Dus ja, dat, uh, dan is het natuurlijk... de drukke tijd bij jullie, hè? Ja, ja. ja, ja inderdaad. Hey, we gaan hem lekker draaien zo. Geweldig. Bedankt voor de ondersteuning uh, na, uh, namens Michela van ja. de single. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat de mensen hem, dat de mensen hem mooi vinden. Nou, dat, uh, dat zal vast wel hoor. Kijk, uh, we kunnen niet iedereen tevreden stellen, maar er zullen er vast een hoop zijn. Ja, dat uh, denk ik ook wel. Oké, okay, verdank. Hey, mag ik jou bedanken voor de tijd? Graag gedaan. En, uh, en uh, ik, uh, succes met je programma verder en een goed weekend. Dat gaan we doen. Hey, dankjewel hè. Graag gedaan. Goedjes. Hoi hoi. hoi, hoi. To you. Gisteren begon, we leven al die jaren samen. Spreken onze namen, is al in de zon. Waar is die mooie tijd gebleven? Het ging toch veel te snel voor. Het vuur van, dit kan niet meer stuk, toch blijven onze harten kloppen.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 die zegt dat ik je nooit vergeet. Toch zal ik altijd aan je denken, draag ik vol trots jouw naam. Voor de liefde steeds maar sterker, wij deden mooie dingen samen. Zal ik je nooit verliezen, van wat jij gaat. Martin En uh, ja, toch zal ik altijd aan je denken. En daarvoor horen we natuurlijk Frank en Mirella met die mooie tijd. We gaan uh, ja, langzaam op de klok van zes uur af voor het nieuws. En uh, ja, dat doen we gewoon met Dreetje Hazes. En ja, niet, niet voor lief...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 Ik neem de liefde liever niet verlief, ik hoop maar dat je dat ook ziet Dus ik neem de liefde liever niet verlief, mijn het lijkt soms zo Ik hoop dat iedereen dat ziet. Ja, dat was hij dan. Het beetje hazes. En liever niet voor lief, mijn lief. Ja, het is een hele mond vol. We gaan verder met. Uh, ja. En Even kijken hoor, Bertha Verbeek en draai om. Het is 17 en 57 minuten. Dus we gaan lekker naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. Wat is het weer gezellig hè, Fred Hij Helemaal. Er is iemand die verdrietig is.